12 uur. Dit is Jorge Chapkemaan met het NOS-journaal. Het Europees Hof van Justitie heeft een recordboete van 1 miljard euro voor chipfabrikant Intel vernietigd. De Europese Commissie beschuldigde het bedrijf van machtsmisbruik. Intel gaf kortingen aan bedrijven die beloofden om uitsluitend chips van Intel te gebruiken en geen zaken te doen met de grote concurrent AMD. Het Hof stelt nu dat het niet verboden is om kortingen te geven en dat het niet aannemelijk is dat die kortingen schadelijk waren voor de concurrent. Ook Oost-Europese landen moeten vluchtelingen opnemen, dat oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie. Twee jaar geleden spraken Europese landen af om 120.000 vluchtelingen die in Italië en Griekenland verbleven te herverdelen over Europa. Slowakije en Hongarije vonden niet dat ze daartoe verplicht konden worden en stapten naar het hof. Dat zegt nu dat de twee landen wel aan de maatregel hadden moeten meewerken. De uitspraak is vooral symbolisch omdat er inmiddels veel minder vluchtelingen naar Europa komen. De politie heeft drie verdachten aangehouden. Wegens oplichting van tientallen ouderen in Amsterdam en omgeving zouden ze de pasjes en pincodes hebben gestolen via een wisseltruc. De ouderen kregen een vrouw aan de deur die zich voordeed als pakketbezorger met een bos bloemen. De slachtoffers moesten dan nog wel twee euro administratiekosten pinnen. Vervolgens kregen ze een ander pasje van dezelfde bank terug. Het apparaat had de pincode opgeslagen en de oplichters wisten vervolgens duizenden euro's op te nemen. Van de mensen met een uitkering krijgt meer dan 30% psychische zorg. Voor mensen die werken of naar school gaan ligt dat percentage op 10, blijkt uit onderzoek van het CBS en Harvard University. Het is voor het eerst dat gegevens over de psychische zorg en over de beroepsvervolking zijn gekoppeld. Staatssecretaris Kleinsma wil dat gemeenten, de GGZ en het UWV nauwer gaan samenwerken om mensen van hun psychische klachten af te helpen. Het weer, vanmiddag geregeld zon en zo'n 18 graden. Morgen eerst nog droog, maar later kans op een bui. Vrijdag valt er veel regen en ook in het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het... in ZFM. verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. Ook... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerheets. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, het is woensdag. Goedemiddag. We zijn nu weer, jawel, woensdagmiddag, 12 uur. Het is 6 september vandaag. En uh, ik hoop dat we het horen zijn. Nou, gisteren uh, lijkt er iets misgegaan te zijn. Waardoor wij niet te horen waren. Ik weet niet of dat zo is. Mocht u daar iets van weten, laat het even weten. Ja, nou. In ieder geval, nu zijn we er wel. Ja, het knopje staat goed. Ik heb in zo'n studio ook zoveel knopjes. Dat je ja, jammer dan zeg wat misgaat met een knopje. En is je één knopje niet goed, hoor? Dan gaat het allemaal van. Nou, het staat nu goed. Blijf checken. En Bepp is er ook. Hallo, Bepp. Hallo Ruud, hallo beste luisteraars. Ja, gezellig dat je er weer bent vandaag. Ik zei gezellig. Jij ziet mij niet lachen. Nee, er dat schijnt, is waar. Er schijnt hier trouwens wel een camera op met te staan. Ja, Ach, ja, ja. Jij, bent, jij bent geheel in, in, in, in beeld, hoor. Ja, ik hoorde het vanmorgen van een uh, duinvriendin die hm. zei van, ik zag je zitten. Ja. Dat is toch leuk als iemand je nog ziet zitten, hè? Als je, <laughs> ja, als je, als je, luistert, als je luistert via de computer, ja. via dus uh, www.cfm-live.nl uh, mm -hmm. dan uh, heb je ook de webcams. Nou. Er zijn er twee. En de oh. een staat op jou gericht en de andere uh, op mij. moet mag haar maar even goed doen. Zo. Ja, even je make-up goed. Tegenwoordig <tiegelijks> ja, moet je ook nog wel een keer mee Als ze zeggen ze wel van: hey, je bent niet naar de kapper geweest! Waar ja, word Of je hebt je haar niet gekapt. Jawel maar nooit. Maar goed, we zijn er weer helemaal en we hebben een vol programma vandaag, dames en heren. Want we hebben natuurlijk het regio nieuws half één, half twee. En we hebben natuurlijk ook straks in het tweede uur, ons zogenaamde cultuur en uh, er is aardig wat te doen uh, de komende, komende weekend, uh, de komende dagen in uh, de omgeving. Ik las ook dat uh, Maestro weer van start gaat, dat vind ik wel leuk trouwens. Ik ben benieuwd wie er mee gaat doen dit jaar. Ja, dat vind ik leuk. Ik vind het zo'n leuk programma. En uh, nou ja, nog veel meer moois. Maar dat gaat Beb u allemaal vertellen in ons uh, tweede uur, dames en heren. Want dan gaat zij u vertellen... allemaal wat er in de theaters... en uh, zo aan tentoonstellingen... en weet ik het allemaal niet te doen is. In ons zogenaamde cultuur. Het tweede uur van CFM Lunch. En wat we nu gaan doen, plaatje draaien. Want we hebben natuurlijk ook onze nieuwe... prachtige nieuwe rubriek. Uh, artiest in het licht. Ja... En er zijn er weer een paar, hè? Ja, we hebben vandaag weer een aantal verjaardagen... en eh, een aantal overlijdens, helaas ook, natuurlijk. Ja, dat is wel triest, maar ja, het is niet anders. Goed, laten we beginnen met Artiest in het Licht. Want er is een meneer, uh, die heeft heel veel mooie muziek gemaakt... en uh, is bekend geworden door uh, een hele beroemde band... En uh, pof, die wordt vandaag 74, ja. En dat is Roger Waters. En Roger Waters is natuurlijk uh, niet meer, maar het, uh, was een van de pijlers van de band Pink Floyd. Met name ook, uh, het hoogtepunt natuurlijk, uh, de albums uh, The Dark Side of the Moon. En natuurlijk vooral The Wall. En uh, de wol, daar heeft hij ook solo natuurlijk nog aardig mee getoerd, deze meneer. Hij uh, zou 74 geworden zijn, dus... Of, uh, nee, hij wordt 74. Hij, hij is nog steeds leven. Vandaar dat wij van Roger Waters gaan draaien. Uh, ik weet niet of we hem helemaal draaien, want die duurt nogal lang. Maar goed, we kijken wel even. In ieder geval, artiest in het licht. Als alles goed gaat. Pink Floyd. Ja, Pink Floyd, artiest in het licht. Hier is comfortably naamd. Hello, is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anything? Dat was dat uit de Wol, natuurlijk van Roger Waters. En Roger Waters viert vandaag zijn 74ste verjaardag. Nou, Roger, van harte gefeliciteerd, jongen. En nog vele jaren erbij, hè? En intussen is het dan ook gelijk mooi tijd voor de 3-1, want het is al een kwart over 12. Dus dan gaan we een 3-1 doen. En ik heb een hele leuke vandaag. Ja, ik vind dat het een mooie is. Maar goed, wie ben ik? 3 in 1 in. Ah, en hier is vandaag van Yusuf, oftewel Cat Stevens. Now I've been happy lately.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 3 in 1 in, 8 in. What's my name? All in all, it's all the same. Everybody plays a different game. That is all. Now man may live, a man may die, searching for the question why. But if he tries to rule the sky. Cat Stevens, dus tegenwoordig uh, nog steeds uh, bekend onder de naam Yusuf Islam. En uh, ja, hij werd geboren als uh, Stefan Demetre Giorgio. En uh, dat gebeurde in 1948, dus hij is net zo oud als ik. En uh, hij is uh, later in 1975 tot uh, de islam bekeerd. En dat kwam eigenlijk door een heel merkwaardig verhaal. Hij was aan het zwemmen bij Malibu. In uh, Atlantische Oceaan dus. Was hij aan het zwemmen. En door de sterke stroming kon hij niet meer terug naar, het, uh, naar, naar de kust. Naar het strand. Uh, het verhaal gaat uh, om dat hij dus God aanriep. En dat toen een golf hem terugvoerde naar, uh, naar, de va naar het vasteland. En uh, dat zag hij dus als een teken van God. En daardoor werd hij dus, uh, is hij, heeft hij zich bekeerd. En dat heeft hij gedaan nadat hij van zijn broer... een exemplaar van de Koran gekregen heeft. Had. En dat vond hij kennelijk dermate inspirerend. En dat is ook trouwens een heel mooi boek. Uh, uh, daar werd hij dus dermate door geïnspireerd. Dat hij zich bekeerde tot de islam. En verder ging onder de naam Yusuf Islam. Dat heeft hem overigens nog een uh, aardig wat problemen opgeleverd. Want dat hij naar Amerika wilde, kwam hij er niet in. Want uh, er stond een man op de zwarte lijst met de naam Yusuf Islam. En het vervelende voor hem was, voor Kent dan, dat die man zijn naam schreef met uh, OU, Dus Yusuf -soef, Soef met OU. wat ook gebeurt. En Cat Stevens, die schrijft het anders, die schrijft het met een U. Dus Soef met alleen een U. Nou, dat bleek op een gegeven moment verwarrend te zijn. Dus zodoende dat hij uh, in Amerika, de Amerika dus niet inkwam. Omdat hij zogenaamd op een zwarte lijst. Dat is later rechtgezet. Tegenwoordig is hij weer een beetje, wel onder zijn naam Yusuf Islam, uh, weer een beetje actief. Uh, en hij, er komt zelfs een nieuw album van hem aan. Ik heb er al iets van gehoord. Ik ga even kijken of we er misschien in de tweede uur nog iets van kunnen draaien. En we gaan nu uh, even, uh, ja, we gaan eventjes naar uh, Artiest in het Licht. En daarna komt het nieuws. Artiest in het licht. Artiest in het licht. Ja, Benny Jolink van Normaal. <lacht> ja, die is ook jarig vandaag. Nou, dus dan moet je iets van je normaal gaan draaien. Tuurlijk. En het heet Deurdonderen. <lacht> normaal. Ik weet zeker dat er thuis eentje zit nu. Geniet als ze luistert. Jawel. Deurdonderen Normaal. Je 71ste verjaardag. Dit was normaal. De. De. Yo. Zo, nou dat was hem dan. 71 is hij geworden vandaag, Benny. En euh, nou, nogmaals van harte gefeliciteerd, knul... Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door de onze enige echte Babsweerders. Goedemiddag. De Autosportfederatie FIA wil precies weten wat er is misgegaan... zaterdag bij de historic Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De Franse coureur David Ferré reed in een bolide uit 1970. Hij raakte meteen tijdens de eerste ronde in de laatste bocht van de baan. Zijn auto knalde volledig uit elkaar. De coureur is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En hij is daar nog steeds op de intensive care. Nader onderzoek dus naar dit ongeluk. De politie van Beverwijk heeft gisteravond een 59-jarige Beverwijker aangehouden. voor de aanval met een mes op een inwoner van Heemskerk. De mannen hadden ruzie gekregen nabij een horeca-gelegenheid. De politie kreeg rond 18.15 uur 15, gisteravond melding van de steekpartij... op de Hendrik-Mandenweg. En toen zij daar aankwamen, waren beide mannen nergens te bekennen. De gewonde heemkerker was op eigen gelegenheid naar het politiebureau gegaan. Hij had lichte verwondingen. De identiteit van de verdachte, een 59-jarige Beverwijker, was bekend... en deze man kon worden aangehouden en ingesloten op het politiebureau. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de exacte gebeurtenissen... Van gisteravond. Gevaren plekje hoor, dat Dat blijkt, dat Oeh. blijkt. Oeh. Terug naar Zandvoort, daar is aanstaande zaterdag de mobiliteitsdag voor iedereen die minder mobiel is. of zich minder mobiel voortbeweegt in een rolstoel of scootmobiel. Steunpunt: de Blauwe Tram organiseert deze dag en nodigt iedereen van harte uit om langs te komen. Anno 2017 is de mobiliteitsdag nog meer gericht op mobiliteit. Dat wil zeggen, wat kun je allemaal nog wel met een beperking? Van 14 tot 16 uur is op het plein voor de blauwe tram aan de louvi david Square een beweegmarkt met allerhande informatie. U kunt actief meedoen. Segway, Bellycon, duo-fiets testen, Tai Chi voor rolstoelgebruikers... een proefritje maken met Wheels for Freedom. Er is een hapje en een drankje. Ik heb hier een heel leuk programma voor mij. En het speelt zich allemaal af tussen 14 en 16 uur.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 De wind is vrij krachtig vanuit het noordwesten kracht. Vijf, de maximumtemperatuur wordt niet hoger dan 18 graden. De verwachting voor morgen is dat het ook eerst bewolkt is met een buienkans. In de middag echter weer periode met zon. En dan heeft dus, is de wind afgenomen tot matig. De maximum temperatuur blijft laag. 18 graden. Wisselvallig en koel cool vooruitzicht dus. En voor vandaag geldt dat vooral met een stevige wind. Tot zover, het weer. Dat was het weer. Zie je het en zandvoort. En die keer van de zuid ging. Op zier en zandvoort. Ik had al twee meisjes gezien, me dacht erop, allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauw met geel biezen en pas gepoetste schoon. Naar boete de deur hoorde ik het gerette ketet van een trompet. Genoeg gewaild, hier drinken voor een In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog een mijn zondagse soep. En lege truit van die trombones trok ons naar vuren over de stoep. Bij de kerk waren natuurlijk weer twee cafés aan een plein en daar speelde een vonvaar heel fijn. Bloos muziek op een schone zondagmorgen. Bloos muziek Bluus ver. omver met toeters en bellen Een verhaal vertellen mooi gebloos muziek bloos me griek Geef me een blaasbas Voor het stevig fundament Geef schuiven en saxen en voor de moeren van deze muziektent het vergulde koperen dak weer door de bugels en trompetten gemaakt. En dan heersen bloos muziek op een schone een zondagmorgen, bloos muziek, bleus me ver. Zijn bel, een schoon vrouw vertellen, Zondig morgen gebloos muziek, een bloos. Limburgse zanger. En dat was duidelijk te horen. Want hij zong in de Limburgs. Ja. En het is een hele leuke, mooie man. Uh, hij heeft ook wel eens een... Uh, ik, heb, ik heb ook wel eens, een, wel eens een album van hem gehoord. Dat, uh, dat heette Noord-Zuid, geloof ik. En dat was hij samen met Siep van de ploeg, van de kast. Hey. Ja, dat is heel leuk. Dat, ik zal er straks dus iets van opzoeken. Dat is wel mooi. Maar dit is zijn ode aan de blas Oftewel, de muziek aan die orkesten die je in Limburg veelvuldig tegenkomt. Ja, ja. Uh, fanfares, harmonieën. Want dat leeft daar natuurlijk uh, heel erg. Um, en, en ook op een hele goede manier. Ze hebben er ook in, in uh, Kerkraden, Kerkrade jaar jaar het Wereldmuziekfestival. En dat gaat alleen maar over dit soort uh, bands. Hè? Dit, dit soort orkesten. Dus het is echt Blas-muziek. Ja, koper. Koper. Nou ja, van brass bands, ja, ja, ja. harmonieën. Ja. Uh, fanfare is natuurlijk alleen koper. En uh, harmonie, dat is dan weer met andere blaasinstrumenten. Wel allemaal blaas, maar uh, met andere instrumenten als klarinetten en, en dat soort dingen. Nou, dat is eigenlijk ook het verschil. Hè. Fanfare, dat is echt alleen maar koperwerk. Yes, yes, yes. Ja, dat, pff, zo, dat ja. was weer even maar een lesje. Hè? Dat dus was weer even een lesje muziek, muziek, hè? Dat is wel tegelijk. even interessant, hè? Ja. ja. We gaan naar een meneer die uh, ook vandaag zijn verjaardag viert, dames en heren. En uh, de man is, uh, heeft ooit voor uh, um, uh, Engeland meegedaan aan het Eurovisie Zongfestival. Uh, dat was in 1988 in Dublin. Hij zong de ballade Go. En die werd geschreven door niemand minder dan Julie Forsyth. En dat was weer een van de Guys and Dolls. Ja. En, de man heeft in Nederland... onsterfelijke indruk gemaakt... door één hit... die ook wekenlang op nummer één stond. En uh, die die samen maakte... met uh, Yvonne Kielekielekieli. <laughs> <laughs> nou, dan weet je natuurlijk al... waar het over gaat. Scott Fitzgerald, dames en heren. Ja, Scott Fitzgerald. Hij is geboren op 29 april 1948, dus hij is ook 69 jaar geworden. Wat een leeftijdgenoten allemaal. Goed. Nou, uh, daar komt hij. We gaan hem draaien. Ja. Artiest in het licht. Ivonne Killy. En hij is vandaag 69 jaar geworden, de man, jawel. En dan nu de Huiskamervraag. Ja, de Huiskamervraag. Op welke klassieke compositie van welke componist is dit liedje gebaseerd? Nou, het is van mij benieuwd of iemand dat weet. Ik weet niet of iemand dat weet. Op welke klassieke compositie van welke. Nou, de, de compositie is. Maar de, de componist. Dat is misschien ja. wel een leuke vraag. Um, op welke de, de, ja, klassieke compositie is dit. Van welke componist is dit, liedje, is dit liedje gebaseerd? Ja, interessante vraag. We geven u het antwoord straks om vijf voor één ongeveer. Dan zullen we u dat antwoord geven. Oplossingen. Ja, of u moet ons een slag voor zijn. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja, of u ja. moet ons een slag voor zijn, dan kunt u gewoon oh. even bellen. Hè, naar, uh, 573 uh, 0393. Hè. Ja, als je het weet, mag je bellen. Goed, nou, oké. Okay. Uh, we gaan door met de volgende plaat. En het antwoord geven wij u straks. Ja. En dit heet Three Days. Greg Elman. About the things that I forgot to do free live the life on the time ten, my don't me Greg Elman was dat en uh, dat nummer dat heette. Uh, 3 days 3 days Ze hebben toch allemaal iets met die country-muziek, hè, daar in Amerika? Ze hebben er allemaal iets mee. allemaal iets met die, die, die country-muziek, cowboy-muziek. Ja, uh, um, uh, uh, uh, yeah, nou, uh, uh, uh, we hebben dus nog de huiskamervraag. Uh, dus als u het weet, op welke comp klassieke compositie van welke componist... is uh, We I Vi het words uh, gebaseerd. Nou, als u het weet, mag u bellen. U mag het ook even appen. U mag het ook op uh, Facebook zetten. Kan u mij het Dat mag allemaal! Heb je iets leuks staan? Ik moet even wat checken namelijk. Je nee, moet wat checken. Ik ga, ik, ik ga gewoon wat proberen. Ja, zet gewoon wat aan joh. Ik zet nu wat aan. Zet no, wat usually aan. I don't do this, but uh. All the liquor. Gonna get on, break 'em off with a little previews of the remix. Now I'm not trying to be rude, but hey, pretty girl, I'm feeling you. So. The way you do the things oh, you well, do reminds me of my next is cool. That's why I'm all of in your grill, trying to get you to a tail. You must be a football coach. The way you got me playing the field. So baby, give me that, and let me get that. Running her hands through my fro, bouncing on twenty Why they say got the a ready? It's the remix to ignition, hot and fresh out the kitchen. Mama rolling that body got every man in here wishing. Zipping on coke and rum, I'm like so what I'm drunk. It's the freaking weekend, baby. I'm about to have me some fun. Bounce, bounce, bounce. Now it's like murder, she rolled Once I get you out them clothes Privacy's on the door But still they can hear screaming, mo Girl, I'm feeling what you're feeling No more hoping and wishing I'm about to take my key and Stick it in the ignition So give me that Let me give you that Running her hands through my fro Bouncing on 24s why they say I'm ready It's the remix to ignition Hot and fresh out the kitchen Mama rolling that body got every. I'm on coke and rum I'm like, so what, I'm drunk It's the freaking weekend, baby, I'm about to have me some fun Crystal popping in the stretch navigator We got food everywhere as if the party was catered We got fellas to my left, honey's on my right We bring them both together, we got jugin' all night Then after the show, it's the At the party Yeah. A roundabout, oh, you gotta fill the lobby yeah. take it to your room and Somebody Can I get a two, two Can I get a, a Running her hands through my fro yeah. Bouncing on 24 Come on. They say ready go. It's the remix to ignition Hot and fresh out the kitchen Mama ruling that body got every man in here wish Ignition was dat van R. Kelly en uh, dat moest even Want Ik, ik moest namelijk even gaan uh, natuurlijk even zien vinden uh, het stuk uh, weten vinden om u het antwoord te kunnen geven op die prangende vraag natuurlijk die ontzettende prangende vraag. Uh, if I had words, u hoorde het daar straks. En uh, we moesten natuurlijk even de uitziende vinden. Uh, van wie was dit stuk nou eigenlijk? Nou, luisteren. Klein stukje CFM klassiek. En die denken, ik hoor het niet. Nou, het komt zo. Herken je het? Herken je het? Nou, we gaan hem een keer in de CFM Klassiek... een van de komende zondagen echt een keer helemaal draaien. Want het is een prachtig stuk. Het is de derde orgelsinfonie van Camille Saint-Saëns. Die, inderdaad, dit derde deel daaruit... En dat is dus dat thema van Eva Edwards. Nou, heb je weer wat geleerd, hè? Nee? Maar het is nu geen C.F.M. Klassiek, dus uh, dat doen we nu niet verder. Maar uh, ik beloof u dat in een van de komende uitzendingen... gaat u die derde Orgelsymfonie van Saint-Saëns helemaal horen. Love is locked us up, peaches. We're locked inside this zoo. Your bananas get thrown at me And mine get thrown at you Every night we fuss and fight Like Arabs and like Jews I guess love is always just Love is monkey see and monkey do That's all it is, peaches Love is monkey see and monkey do Would I lie to you? Love is monkey see Monkey do, that's all it is, peaches. Love is monkey see, monkey do, do do do. Do you want my love, peaches? Or do you want my rage? Or do you merely like to see me shake my cage? Your papayas get thrown at me, and mine get thrown.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 niet helemaal draaien, want het is wel vreselijk lekker. Michael Franks was dit. Monkey see, monkey do. Maar ja, wij moeten naar het uh, onverbiddelijke NOS-journaal van één uur. En het tweede uur gaan wij dus verder met het cultuur. Oftewel, cultuur. Onze hele uitgebreide regionale cultuuragenda. En we hebben heel veel, zei Bip. Nou, dat komt allemaal goed. Dus tot zo dan.